5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. D66, CDA en PvdA willen opheldering over behandeling van de hongerstakende asielzoekers. Syrische leger bestormt rebellenbolwerk Kousar en VVV Venlo gedegradeerd. D66, CDA en PvdA willen opheldering over de behandeling van de hongerstakende asielzoekers in Rotterdam. De partijen zeggen dat er naar aanleiding van de uitzending van Nieuwzuur gisteravond meer duidelijkheid moet komen. Vertrouwensarts Bonzen zei in het programma dat haar cliënt slecht wordt behandeld en dat ze zich gehinderd voelt in haar werk. En ook stelde ze dat illegale en afgewezen asielzoekers worden mishandeld door bewakers en medewerkers van het intern bijstandsteam van de gevangenis in Rotterdam. Volgens d 66 er Gerard Schouw is het zeer ernstig als dit bericht klopt. Na een wekenlang beleg in het Syrische leger begonnen... aan de bestorming van de stad Kousar... zeker 16 mensen zouden zijn omgekomen. Kousar is belangrijk voor het regime van Assad... doordat de stad op de doorgangsroute van de hoofdstad Damascus naar de kust ligt. Voor de rebellen is Kousar ook van strategisch belang. Van daaruit kunnen ze vrijelijk de grens met Libanon oversteken. Honderden soenieten uit Libanon zouden aan de kant van de rebellen meevechten in Koesar. Libanese strijders van de Siedische Hezbollah-beweging kiezen juist de zijde van het regeringsleger. Politie en defensie hebben een helikopter en een F-16 ingezet... bij de zoektocht naar de vermiste broertjes Ruben en Julian. Vooral het gebied tussen Renen en Doorn wordt afgespeurd. Veel tips die bij de politie binnenkomen gaan over dit gebied. De politie heeft tot nu toe meer dan 2500 tips ontvangen. En ook beschikt de politie over meer camerabeelden van de auto van de vader. Maar op de nieuwe beelden is niet te zien of er personen in de auto zitten. Daarnaast denkt de politie te weten welke kleding de jongens droegen op het moment van hun verdwijning. En zoekt nu naar die specifieke kledingstukken. Bij een ongeluk in Meijel, in Limburg, zijn drie fietsers om het leven gekomen. Slachtoffers zijn een echtpaar en hun kleindochter van twee. Ze werden vanochtend geschept door een auto. Volgens de politie is de Poolse automobilist in een flauwe bocht de macht over het stuur verloren. Hij reed met zijn auto door een hek en kwam toen op een fietspad terecht. Daar schepte hij de fietsers en kwam hij enkele meters verder in een greppel tot stilstand. De politie in Meijel weet nog niet waardoor de automobilist de macht over het stuur verloor. Hij is aangehouden. In Tunesië hebben politie en leger in twee steden strijd geleverd met radicale moslims. Aanleiding voor de rellen was het besluit van de overheid om een congres van de extremistische groepering Ansar al-Saria in de stad Karaoun te verbieden. De radicale groepering wordt verdacht van betrokkenheid bij aanslagen in Tunesië. De bijeenkomst zou de veiligheid en de openbare orde in gevaar brengen, al dus de autoriteiten. In carouan hadden zich zo'n 11.000 politieagenten en militairen verzameld om de radicalen ervan te weerhouden bijeen te komen. De extremisten gooiden met stenen naar de orde troepen en de politie gebruikte traangas. In Frankrijk is een Britse man opgepakt omdat hij zijn twee kinderen zou hebben vermoord. De kinderen van vijf en tien werden gistermiddag doodgevonden in een appartement van de man in een buitenwijk van Lyon. De kinderen zouden met meststeken om het leven zijn gebracht. Volgens Franse media waren de ouders van de kinderen een paar jaar geleden gescheiden. De kinderen zouden nu voor het eerst sinds de scheiding hebben gelogeerd bij hun vader. VVD-fractieleider Zelstra vindt het verstandig dat Jos van Rij voorlopig niet op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Roermond staat. Bestuur van de VVD in Roermond maakte gisteren bekend dat Van Rijs kandidatuur als lijstduur voor de verkiezingen van volgend jaar is opgeschort. Tegen Van Rij loopt een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie. Hij stopte daarom eerder al als Eerste Kamerlid en als wethouder van Roermond. Na vier jaar eredivisie moet VVV Venlo volgend jaar weer in de eerste divisie spelen. De club uit Venlo verloor thuis, ook van Go Ahead Eagles. Het werd 3-0 voor de Deventeraren, die thuis al met 1-0 hadden gewonnen. Go Ahead speelt nu tegen Volendam om een plaats in de eredivisie. In de play-offs om Europees voetbal heeft FC Twente FC Groningen uitgeschakeld. In Enschede won Twente door twee late treffers met 3-2. De won Twente in Groningen al met 1-0. In de finale voor een plaats in de Europa League speelt Twente tegen FC Utrecht of Herenveen En die wedstrijd is nog aan de gang. Dan het weer. Vooral in Zuid-Limburg kans op een enkele bui. Het is 14 tot 16 graden. Morgen valt er van tijd tot tijd regen. Het wordt dan 15 tot 17 graden.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 Voorspel nu in de winkel, op je mobiel of op toto.nl. Toto, voorspel en win. Ja, ja, ja, het is het doelpunt. <tie> <tie> <tie> hij voor het uur, jongen. De laatste keer dat we zo'n uur mogen openen. En dat doen we natuurlijk bij Roda, de graafschap, Frank Wielijn. Want daar is gescoord. Roda ging na de 2-1 voluit door om de 3-1 te maken. Dat kunnen ze ook maar beter doen. Want ze kunnen beter aan de bal zijn dan zonder bal. Dan is de graafschap meteen gevaarlijk. Maar de graafschap heeft de bal heel weinig gehad. Het is 3-1 geworden. De doelpunt te maken heet opnieuw Malki. De aangever heet opnieuw Montaigne. En dus lijken de schaapjes van Roda JC voorlopig even op het droge. Na iets meer dan een half uur voetballen leidt het namelijk met 3-1 tegen de graafschap. Playoffs voor Europees voetbal. Utrecht tegen Herenveen. Leuke wedstrijd, Bastegeler? Ja, is. Het gaat wel tussen 1-0 voor Utrecht na 35 minuten. De enige die op het scorebord staat is Toornstra. Die uh, heeft gezien dat zijn ploeg via een kopbal van Van der Hoorn uit een hoekschop ook zomaar op 2-0 had kunnen staan. Maar ook heeft gevoeld dat er in een fase van een minuut of 10 ook wel wat druk van Herenveen is geweest. Dat leverde dus die kans op waar we het al over hadden met voor het nieuws van Finn Bokerson. Dat heeft nog een vrije schop opgeleverd van Ziek. Waar een redding nodig was van uh, Ruiter. Daarmee is wel aangegeven dat Herenveen de moed in ieder geval nog niet heeft opgegeven. Hoewel Utrecht over de hele linie een wat betere indruk maakt en in ieder geval gevaarlijker is top van de Galibier ligt nog op 16 kilometer. Dus nog 12 kilometer etappe, Sebastian. Helemaal goed uitgerekend, Tom, voor de koploper. En dat is nog altijd Giovanni Visconti Begonnen dus aan die slotklim richting het monument van Marco Pantani. heeft een voorsprong inmiddels opgebouwd van een minuut op de achtervolgers. Waar Rabattini probeert weg te rijden bij Pieter Wening. En bij Stefano Pirazzi. Wening zit een beetje in de tang bij de Italianen. Robert Geesink komt geen meter dichterbij de kop van de koers. Sterker nog, verliest alleen maar terrein. Het groepje waarin hij zit, rijdt op twee minuten en 12 van Visconti. En het peloton, dat volgt inmiddels al op vier minuten. We gaan het hebben over VVV, het gedegradeerde VVV. Het verloor vanmiddag thuis met 3-0 van Go Eagles. Eerder werd Ron Deventer ook al met 1-0 verloren. De goals vanmiddag waren van Antonia, Promes en Kolder. VVV verliest dus twee keer en na vier seizoenen eredivisie komt er een einde aan het verblijf op het hoogste niveau. Ronald van der Geer sprak erover met de trainer Ton Lokhoff. Tot donderdag zei je nog hoopvol, we hebben nog een kans. Nou ja, die kans was uh, vandaag. Waarom hebben jullie die niet gegrepen? Oftewel, waarom hebben jullie deze wedstrijd verloren? Ja, we hebben niet gescoord. Dat klinkt heel simpel, maar dat, dat is zo. We hadden intentie om, om vroeg druk te zetten. We stonden met Engel achter van de uitwedstrijd. Ja, we hebben te weinig, dat heb ik donderdag ook gezegd. We hebben te weinig afgedwongen. Te weinig, misschien wel mogelijkheden gehad, maar te weinig. Of, of ze gingen niet op goal. En, en daarom hebben we ook de keeper van, van, van Goethe te weinig onder druk kunnen zetten. En, en ja, als je deze wedstrijden speelt, zowel donder als vandaag... dan moet je een paar keer scoren en dat hebben we, dat hebben we nagelaten. Was je ploeg eigenlijk wel toe aan zo'n zo alles-of-niets wedstrijd? Want ja, ze hebben hard gewerkt, maar af en toe straalden ze dat niet uit. Ja, maar dat vind ik altijd, dat is achteraf. Uh, hier bij Sportman, ik heb gezegd, dit zijn de wedstrijden waar het om gaat. Dat, hier, hierdoor word je voetballer. Een wedstrijd om het echt hier, om, om, om spanning, uh, dat, dat de prijzen zijn te winnen. Ja, natuurlijk, als je dan uh, niet scoort of verliest, dan wordt er snel gezegd van dit of dat. Maar nee, we hadden de intentie, uh, ook na donderdag, uitvoerig besproken. Uh, we de intentie vandaag om, om zeker thuis, om, om go ahead aan te pakken. Om, uh, en, en, en die wedstrijd winnend af te sluiten. En, uh, die intentie was er wel, maar dat is niet gelukt. Want het angstscenario scenario is dat je dan snel een goal tegenkrijgt. Ja, en dat past dan ook helemaal in het beeld. Dat gebeurt ook, hè? Ja, dat is wel een beetje het verhaal van dit seizoen. Dat we, ook, ook bij de goal nu, dat we daarin te veel fouten maken. En, en, en, en dat is niet de eerste keer. Dat heb ik al vaker gezegd. Ja, dan, dan, dan krijg je natuurlijk wel even een domper. En dan, dan, dan weet je, dan moet je snel gelijk maken dat er iets gebeurt. Dat, dat, dat er weer beleving komt. Dat, dat, dat, ja, dat gebeurt niet. En dan, dan, dan, ja, dan wordt het op een gegeven moment, zeker de tweede helft neem je nog veel meer risico's. En ja, dan heb je ook, die bal die wil niet goed vallen. En, en ik geloof één bal die echt goed en, en die pakt de keeper dan eh, primair en aan het eind dan counter hun het nog weg naar uh, 0-3. Uh, maar ik kan ook niet zeggen dat het, uh, dat het onverdiend was. Dan sluit je het seizoen af. Je gaat een etage lager spelen. Is het dan gebrek aan kwaliteit geweest van VVV? Is het uh, niet thuis op bepaalde momenten of is het ongeluk waardoor jullie uh, afdalen? Ja, dat, als je afhaalt dan, dan, dan na een lang seizoen. Je hebt 34 wedstrijden gespeeld, nu twee wedstrijden na de competitie. En je hebt, dat, uh, je hebt dat niet gered en dat is heel vervelend. En. en nou ja, ook, ook deze wedstrijden, dan, dan gaat het om het echi. En, en, en we hebben dit seizoen vier keer tegen go gespeeld en, en niet één keer gewonnen. Uh, neem jezelf iets kwalijk nog, eigenlijk? Ja, je bent verantwoordelijk en hebt een goed met spelers. En. en, en, en je maakt keuzes, je moet keuzes maken, daarmee, trainen trainer voor. En, en de ene keer is al een keuze goed uitpakken, de andere keer minder goed. Dat, klaar, maar daar sta je met de volle overtuiging achter. En, en, en, maar nogmaals, dit, uh, tuurlijk, dit, is een, dit is vervelend, je moet een niveau lager. En dat is voor iedereen natuurlijk heel vervelend. En, en, maar goed, we hebben, we hebben keihard gewerkt en uh, alles geprobeerd. Niet alleen nu, maar het, maar het seizoen. Maar, maar het is niet gelukt. Ben je na de zomer ook trainer van VVV? Ja, ik heb nog een, ik heb nog een jaar contract. Ik uh, Vorig jaar bleven we erin, het was feest. Ja, dan wil ik nu niet zeggen van, nu, nu verliezen we dus. Uh, nee, dat, uh, hoe vervelend dat ook is, zeker nu net na een wedstrijd. Maar ook dat hoort erbij. Tom Lokhoff in gesprek met Ronald van der Geer. Hij degradeerde dus met VVV naar de Jupiler League. Het is 11 minuten over vijf. In gesprek met Van het Hek. Ja, bekend uh, Tjoe, het is aan jou Tom. Ja, zeg het maar, wat mogen we allemaal uh, vertellen met, uh, met wie? Hallo, met wie spreek ik? Ik spreek met uh, Co-Adriaanse, Tom. Een goedemiddag, meneer Adriaanse. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat uh, oh, zeg vindelijk... Co, Ja, zeg maar, hebben maar wat aardig om even te bellen. Ja. En, uh... nou, ik, ik heb uh, begrepen dat je weggaat bij uh, de NOS, bij langs de lijn. Ja, dat klopt. Ja. En uh, moet ik dat zien als een promotie? Of, uh... Uh, nou, een soort verandering van werk. Ik ga andersoortige uh, ah, ja. dingen doen, daar ben ik zelf uh, op zich blij mee. Maar uh, na zoveel jaren dit zo mooie werk gedaan te mogen hebben ook wel enige uh, nostalgie vanmiddag natuurlijk. Hè? Ja, zeker. Want uh, ja, als je toch aan langs de lijn uh, denkt, dan denk ik uh, vooral ook aan jouw stem. En uh, met name dan uh, in de periode dat ik uh, coach in Nederland was, vaak ook zondagavond uh, ook nog in het programma. Uh, Hek van der Dam, geloof ja, ik. Ja, klopt toch? helemaal, klopt altijd helemaal. Altijd een, uh, ja, een terugblikje op een, op een website. Oh, en, dat uh, ja, vond ik altijd wel leuk. Uh, vooral jouw benadering. Nooit uh, echt uh, altijd kritisch of negatief, maar altijd proberen positief kritisch te zijn. En, uh, dan herken je toch de oude huisarts en de oude coach. <laughs> nou, dat is een hele goede kruising voor een interviewer. Nou, ik, uh, ik ga mijn best doen dat op andere fronten uh, voor te zetten. Maar ik uh, dank ja. ook een ieder uit de sport. En jou daarbij ook in het bijzonder dat jullie ook altijd op allerlei momenten... van voor- en tegenspoed ons weer te woord willen staan. Want dat valt ook niet anders ja. mee. Ja, dat hoort erbij. Hè. En soms uh, ja, moet het dan maar. Ja. Oké, okay, nou, ongelooflijk bedankt, hè? Oké, okay, heel erg bedankt in een uh, nou, nieuwe baan, of tenminste uh, andere soorten gebouwen. Dankjewel. Dank okay. je Ja, Tom van de Hek, met wie? Hallo, mijn beste Mawijk. Goedemiddag. Hallo. <laughs> <laughs> ja. De, de oude bolscoach zelf zegt, die even inbelt. Een verrassing voor jou. Ja, het is voor mij echt een verrassing dit. Want ik word hier ineens een beetje mee overvallen. Dus er gaan ja. allerlei uh, beroemdheden mij bellen. Dus dat, dat ja. Ja, vind ik hartstikke mooi. Bij ja. deze normale publiek hadden de mensen een probleem. Dus als dat er is, mag het ook. Maar ik geloof ja. niet dat dat de bedoeling is vanmiddag. Hè? Nee, maar goed. Ik vind, het, uh, ik vind het eigenlijk heel erg leuk dat ik nu uh, in de uitzending zit. En dat ik uh, in ieder geval uh, iets tegen je kan zeggen. Als, als ik aan, uh, aan langs de lijn denk, waar ik maar mijn hele leven al naar luister, dan schieten mij eigenlijk maar drie namen te binnen. En dat is uh, Willem Ruijs, Koos Postema en Tom van het Hek. En ik denk dat dat, dat wel heel veel zegt. Wij kennen elkaar niet goed, we kennen elkaar, we hebben elkaar wel eens uh, on, ontmoet en uh, ook wel gesproken, uh, bij Studio Voetbal bijvoorbeeld. En, uh, en je hebt mij wel eens een aantal keren uh, in je radio uitzending gehad. Avonds, ik geloof zondagavond tussen ja. tien en elf. Ja, vlak voor de hond uitlaten... wilde de heer van Marwijk ons altijd nog even te woord staan... dan op zondagavond ja, ja. langs. Het, het feit dat ik dat deed... En, en ik denk iedereen... dat zegt ook heel veel over jou. Want het, uh, een zondagavond... Het komt niet altijd even goed uit. En uh, Het feit dat je daar toch vrij, tijd voor vrijmaakt... dat zegt genoeg over degene die, uh, die je interviewt. En uh, zoals ik jou... ...ken en heb leren kennen... ...ik, bedoel, ik heb je al gevolgd toen je nog hockeyde. Ja, en je, voor mij ben je een beetje een voetbalhockeyer. Ja. Je was een hele creatieve uh, hockeyer. Uh, waar ik graag naar keek. Terwijl ik helemaal niet veel naar hockey keek. Maar als jij meedeed, dan keek ik meestal. Later ben je nog uh, bontstok van de dames geweest. Volgens mij is dat ook wel goed gegaan. Maar wat mij eigenlijk het meeste is bijgebleven al die tijd... Dat jij uh, een echte liefhebber bent van, uh, van sport in zijn algemeenheid. Maar volgens mij ook van voetbal. Ja, enorm van voetbal. Enorm van en, voetbal, ja. ja en, en er zijn ook heel veel mensen die zeggen: Ja, voetbal interesseert me niet. En, uh, maar jij bent uh, uh, niet een, een, een liefhebber, maar je bent ook een kenner van, uh, van de sporten. En jij kunt je ook verplaatsen in, in, in sporters, maar ook in coaches. En dat, dat heeft mij het meeste aangesproken. Dus, uh, dus niet alleen de, de, de sympathie, maar ook de kwaliteit. Nou, ik uh, ben er een beetje stil van. Er gebeurt niet zo ja. snel bij mij. Maar ik ga je enorm uh, danken voor deze complimenten. En Ik neem ze gaar in ontvangst. En uh, hoop elkaar uh, zeker nog eens te treffen zo en uh, Ja, en, en ik ben het echt. En ik vind het echt jammer dat je weggaat. Uh, maar mijn ervaring is nieuwe uitdagingen, uh, op welke leeftijd dan ook... dat is alleen maar positief. Maar ik... Blijf het jammer vinden. Maar nou. ik kijk met veel plezier terug op onze ontmoetingen. Nou, zeer, zeer, zeer veel dank. En uh, hopelijk uh, komen er nog wat ontmoetingen. Bert van Marmink, dank u wel. Okay. Dank. En ze waren bij Utrecht tegen de VN zo sympathiek om niet te scoren tijdens deze gesprekken. Kortom, de ruststand daar in Utrecht is 1-0. Er wordt wel gevoetbald in Rode heeft ze tegen de Graafschap, Frank Wielard. Twee minuten officiële speeltijd nog voor rust. En Rode heeft de wedstrijd onder controle. De kans laten liggen intussen om er ook nog eens uh, 4-1 van te maken. deze wedstrijd helemaal in het slot te gooien. Want uh, Malky... Kon een doelpunt maken op aangeven van Hupperts. Nadat de Moes ook al de kans had gekregen. Nu Hupperts alleen door, maar de bal is eerder bij Terrell dan dat Hupperts bij de bal is. En dus is de doelman van de Graafschap, degene die in ieder geval de ploeg uit Doetinchem, nu nog even overeind houdt. Maar je ziet nu het totale verschil met de opening van de wedstrijd. Waarin de Graafschap gewoon aan het werk ging om deze wedstrijd goed af te sluiten. En bij Rode JC de twijfel al onmiddellijk toesloeg. Dat ging over op het moment dat het 1-1 werd. Daarna werd Roda de baas op het veld. En zien we de Graafschap eigenlijk niet of nauwelijks meer terug aan de bal. En als het aan de bal is, levert het veel te snel weer in. Zoals ook nu het geval is. Anko Jansen bijvoorbeeld komt niet of nauwelijks in de wedstrijd voor. En dat heeft de Graafschap toch echt nodig. Hij is met afstand de beste speler bij de Graafschap op het veld. Maar hij kan het vandaag niet brengen. Vlotte wissel nu bij Rodier C. Nog voor rust. Daar gaat de Mouche... Want uh, hij is niet helemaal fit. En ze kunnen hem de volgende ronde nog goed gebruiken. Naar de kant. Nemet gaat er voor hem inkomen. De moesje heeft in ieder geval één helft. Alles kunnen geven. En het lijkt dat de wedstrijd beslist is. Omdat het uh, 3-1 is op dit moment. En dus kan uh, Ruud Brood hem met uh, een gerust hart voorlopig uh, wisselen. En kan Nemet de Hongaren het van hem overnemen. En Malky zal nu de man in de punt van de aanval zijn. Daar waar hij zojuist nog om de moesje heen kon spelen. Kurto. Krijgt de bal terug nadat de bal aan, over de zijlijn is gegaan. Krijgt hij hem terug van de Graafschap. En de, schiet de bal naar voren. En in de achterhoede van de Graafschap wordt hij opgevangen bij Van Kouwen. Van Kouwen zoekt een bewegende speler. Die vindt hij in eerste instantie niet. Dan maar Calvete inspelen. Die gaat dan vanzelf wel bewegen met de bal aan de voet. Maakt een hele grote cirkel. Legt hem dan vervolgens breed naar Lazic. Terug naar Van Kouwen. Dat zegt eigenlijk alles over de wedstrijd. Want zo schiet de Graafschap niet op. Nog maar eens een bal diep gooien. Richting Vinken. Veel te hard bal in de voeten van Kurto. 1 minuut extra tijd krijgen we erbij. De Graafschap is nu de zoekende ploeg. Zoekend naar de puntspeler Parsicek, 19 jaar, jonge Pol. Op zich een hele aardige speler. Maar vandaag niet opgewassen tegen Danilo Biemans. En wie dan ook daar achterin bij Rode SC, Want we hebben hem nog niet gezien. En Anko Jansen, zijn compaan daarvoor in. Dus eigenlijk ook nog niet één aardige loopactie van hem gezien. Waaruit de graafschap nog gevaarlijk werd. Maar die loopacties hebben we aan de andere kant al veel vaker gezien. Nu weer eentje van Huppert. Nog maar weer eens over die rechterkant. Nog maar weer eens Malky proberen te bereiken dan. Dat lukt uiteindelijk niet. De bal blijft ook niet binnen. Maar wordt wel slechts een ingooi voor Rode SC. Op aangeven van Donald dus Hupperts, die uh, voortdurend hard aan het werk is. Aan hem kun je goed zien wat er vandaag op het spel staat. En je merkt het in het stadion, daar waar vooraf nog spanning was. En die spanning werd alleen maar groter toen de Graafschap de score opende. Inmiddels is er bijna totale ontspanning in het stadion. Want het publiek weet 3-1, dat is ruim genoeg. De Graafschap moet twee keer scoren om Rode JC te laten degraderen. Daar heeft het nog één helft voor, want de wedstrijd in de eerste helft zit erop. Het is dus 3-1 voor Roda. Aan naar de Giro d'Italia, de beklimming van de Galibier. Uh, hoe laat gaat de laatste lift, Sebastiaan, zo <laughs> Ik denk wel dat de liften open kunnen, ja. Ja, want er, er lag al een hoop sneeuw bovenop. En ook vier kilometer, uh, tenminste als je die vier kilometer over de weg aflegt... onder de top, bij dat monument van Pantani... waar de vanmorgen vroeg de finishstreep is uh, getrokken... maar het is weer aan het sneeuwen en niet te zuinig ook. En waar de renners rijden, daar komt het nu in zo'n vieze mix tussen sneeuw en regen naar beneden. En het wordt kouder en kouder. En je ziet meer renners die, jakjes, die jasjes weer aantrekken. Visconti, Giovanni Visconti, die Italiaan, die had gewoon nog de dikke handschoenen aan. En ook nog zijn armstukken. Donkerblauw, hij rijdt voor uh, Movistar, de Spaanse ploeg. Italiaan Spaanse dienst. De koploper in de etappe rijdt nog steeds iets meer dan drie kwart minuut voor uh, de achtervolgers. Uh, Rabottini rijdt op zijn beurt. Als eerste achtervolger een paar meter voor. Wening en Pirazzi, dat allemaal met nog 7 kilometer te klimmen in deze etappe. En Wening heeft het aan alle kanten aan de stok. Met die Rabotini en vooral met Pirazzi. Ik weet niet hoe dat klinkt als je scheldt in het fries, Maar kan me er wel wat bij voorstellen. Je ziet aan de gebaren van Wening dat hij aan alle kanten in het pak zit. Rabotini rijdt nu weer een paar meter verder weg bij Pirazzi en Wening. Robert Geesink ondertussen teruggepakt door het peloton. Met zijn metgezellen waren bezig. Zoals je dat in het Belgisch zo mooi zegt aan een chasse patat. En daarna zagen we wel andere blanco renners proberen om weg te springen uit het peloton is Garate. En daarna ook het jonge talent Wilco Kelderman. Maar het gebeurt toch allemaal op meer dan twee minuten achter de koploper. Die koploper begint nu ook in het gedeelte te komen waar de sneeuw naar beneden komt. De koploper is dus Giovanni Visconti. En hij heeft nog 6,5 kilometer af te leggen tot, naar de, tot aan de finishstreep. In de hoofdklasse Hongbal won Kinheim vanmiddag de topper tegen Neptunus met 3-0. En De ploeg uit Haarlem komt daardoor in de stand op gelijke hoogte met Neptunus. Man van de wedstrijd was werper David Bergman van Kinheim. Al blijft hij zelf bescheiden. Het is een, een, een team effort. Ik heb uh, mijn uiterste best gedaan. En, uh, ja, we winnen met 3-0, dus dat is het belangrijkste. Maar je staat acht innings op de heuvel met de cijfers zeven keer... Drie slag, één keer vier wijd, drie hits tegen en één foutje. Dat is toch fantastisch? Ja, zeker weten. Tegen, tegen Neptunus is het altijd uh, leuk om te gooien. Zeker tegen Jago. En als je met die cijfers van de heuvel af kan stappen met acht innings... Ja, dan mag je in je handen knijpen. Want Neptunus staat nu eerst in de competitie. Nu staan we eindelijk gelijk. Dus voor ons is het heel belangrijk dat we deze gewonnen hebben. Was dit je beste wedstrijd van het seizoen tot nog toe? Uh, van het seizoen, van het WBC en van het voorseizoen. Dus uh, ik ben eindelijk blij dat ik weer een beetje op een niveau zit waar ik hoor. Hoe komt dat? Ja, dat weet ik niet. Het is, uh, voor het WBC was het dan niet helemaal 100 met mij. En ik weet niet waar het aan ligt. En, uh, nou ja, ik ben blij dat ik het eindelijk weer een beetje terug heb gevonden. Onder moeilijke omstandigheden, want deze wedstrijd is twee keer afgelast. Hoe lastig is dat voor een startende pitcher? Ja, uh, je pakt je spullen en je gaat weer naar huis. Het is, het is wel lastig, want je moet je wel weer opladen voor die volgende wedstrijd. En die gaat dan ook niet door. En de volgende wedstrijd gaat ook weer niet door. En dan heb je wel zoiets van, jezus, ik wil eindelijk een keertje hongballen. Dus het is wel uh, voor jezelf weer uh, dat je elke keer moet opladen. Dus het is een beetje lastig. Maar daarvoor. Uh, je, je bent professioneel genoeg om, uh, om dat te kunnen. Is het dan nog een overweging om de pitches rotatie te veranderen? Ja, dat is wel in onze overweging geweest. Uh, maar wij vinden toch dat deze drie wedstrijden tegen Neptunus belangrijker zijn. dan de drie wedstrijden tegen ADO die er nog aankomen. Uh, of kunnen we nu drie keer Neptunus pakken? Dat is meer in ons voordeel dan uh, Aro die uh, onderaan staat aan dit competitie, deze competitie. Dus dat is, uh, ja. Het aardige is, je mag er uh, sinds dit seizoen ook zelf iets over zeggen. Want je bent ook pitchescoach. Ja, klopt. Uh, ik mag uh, meebeslissen over uh, hoe of wat we net gaan doen. En dat is wel heel erg leuk. Het is aan uh, het begin van het seizoen uh, moest ik even winnen, Maar ik begin het steeds leuker te vinden. Wat kun je die jongens nog leren? Ah, niet zo heel veel. Het zijn de kleine dingetjes die, die je ziet. En die je dan zegt van jongens... Uh, Hou je schouder dicht of uh, probeer wat meer je heup in te draaien. En dat hele kleine dingetjes die de jongens ook zelf weten. Maar het is wel handig dat iemand dan uh, dingen zegt. Nog een paar potjes uh, competitie en dan uh, begint het uh, Europa Cup 1 avontuur. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik, uh, ik ben met de Europa Cup al een tijdje bezig. Ik, uh, ik ben heel erg uh, op internet aan het zoeken aan, uh, wat ik heb van de jongens uh, die ik ken... Dus ja, het is voor mij, uh, ik ben er al een tijdje mee bezig en ik heb er ook erg veel zin in, want ik denk dat we een hele goede kans maken om de finale te halen daar en uh, misschien ook die te winnen. Wat lees je op internet? Zijn de tegenstanders sterk en goed? Ja, vooral Rimini heeft een heel goed team. Barcelona is ook echt een, een goede ploeg En uh, de spelers die erin zitten, er zitten genoeg internationals in. Uh, bij Rimini hebben twee van de beste werpers van Italië in het team zitten, ja dan... Uh... Weet je wat je ongeveer je gaat krijgen? David Bergpan, hij won dus vandaag met 3-0. Met Kinheim van Neptunus. Hij sprak erover met Theo Plachard. Langs de Wat hij 1 Voetbal. We gingen vandaag bij onze zuidenburen waar Anderlecht kampioen van België is geworden. Spannende slotwedstrijd werd 1-1 uiteindelijk tegen Zulte Waregem. En Zulte kwam nog op voorsprong naast hem. Zetten de bezoeker op een 1-0 voorsprong, maar dat duurde slechts 2 tot 2,5 minuut. Want toen was daar Lucas Biclia met een veranderde uh, vrije trap van richting veranderde vrije trap. Was het 1-1. Rode kaart voor Koujeten na een werkelijk absurde overtreding. Hij protesteerde ook niet, ik weet niet waar tegen. Maar goed, hij ging met Timo man verder. Het werd spannend in de slotfase, maar het bleef 1-1 en Anderlecht is dus kampioen van België. En in Duitsland verzekerde Schalke 0-4 zich op de laatste speeldag... gisteren van een plaats in de voorronde van de Champions League. De ploeg van Klaas-Jan Huntelaar versloeg directe concurrent Freiburg met 2-1. Schalke eindigde door deze overwinning als vierde in de Bundesliga. Kampioen Bayern München eindigde het seizoen in stijl het won met 4-3 van Borussia Gladbach. Bayern stond na vijf minuten met 2-0 achter... maar knokte zich knap terug en de winnende werd gemaakt door Arjen Robben. Fortino Düsseldorf keert na één seizoen op het hoogste niveau weer terug naar de tweede Bundesliga. Düsseldorf verloor zelf met 3-0 van Hannover, terwijl concurrent Hoffenheim wel won. Hoffenheim moet overigens nog wel een promotie-degradatiewedstrijd spelen. En dan gaan we het hebben over de Premier League... waar alle ploegen om vijf uur zijn begonnen aan de laatste speelronde. Manchester United is natuurlijk kampioen. Maar Chelsea, de kersverse houder van uh, de Europa League... en overigens ook nog steeds houder van de Champions League. Dat is ook een unieke, maar die gaan ze komende week afstaan natuurlijk. Maar Chelsea en Arsenal strijden nog wel om de derde plaats... die recht geeft op een ticket voor de voorronde van de Champions League. Chelsea dat twee punten voor staat, speelt thuis tegen Everton... en Arsenal speelt bij Newcastle United. Manchester sluit het seizoen overigens af... met een wedstrijd tegen West Bromwich Albion. En Wayne Rooney zit op niet opnieuw niet bij die selectie. Volgens de afzwaaiende manager Alex Ferguson... is Rooney te veel bezig met een mogelijke transfer. Er is wel een basisplaats voor Alexander Buetnar. De Spaanse kampioen Barcelona komt vanavond pas in actie. In kamp Nou ontvangen de Catalanen, Real Vajrolit. Real Madrid verloor eerder dit weekend de bekerfinale van stadgenoot Atletico. Na verlenging werd het 2-1. En in een grimmige slotfase van de verlenging kreeg onder andere Ronaldo een rode kaart. Ja, maar nog maar Italië, kampioen Juventus verloren. Een wedstrijd die er totaal niet meer toe deed, overigens met 3-2 van Sampdoria. De rest van de ploegen sluiten vanavond de competitieronde af. Slotfase van de 15e etappe in de Giro d'Italia. Sebastian Timmerman. Nog een uh, dik kwartier, vijf kilometer nog te klimmen... namelijk voor uh, de koploper. Dat is nog altijd de, uh, Giovanni Visconti... de drievoudig oud-kampioen van uh, Italië. Hij werd het in 2007, in 2010 en in 2011. Maar rit in de Giro won hij nog nooit. Hij is misschien nu wel op weg. Alhoewel de verschillen, zeker voor uh, berg begrippen niet al te groot zijn. Naar een mooie zege in een Giro-etappe. 1 minuut en 1 seconde heeft hij namelijk voorsprong op Matteo Rabottini ook rijdt voor Vini. Fantini won vorig jaar een bergrit in de ronde van Italië. Op 1 minuut en 16 seconden rijdt Pieter Wening met zijn grote vriend Ahum uh, Stefano Pirazzi. Daarachter nog steeds Wilco Kelderman. Die kruipt langzaam maar zeker dichterbij Pieter Wening. Want uh, Wening heeft nog maar met Pirazzi een half minuutje voor op Kelderman. En daar dan achter het peloton op iets meer dan 2 minuten. Maar een aanval, een echte grote aanval van bijvoorbeeld een Evans of een Uran of een Santambo. Brojo en Scarpone op het roze van Nibali. Hebben we nog niet gezien. En de resten dadelijk dus ook nog maar voor het peloton. Nog maar 5 kilometer om Nibali aan te vallen. En Nibali weet dat hij toch een veilige voorsprong van 1 minuut 26 seconden. Überhaupt al op de nummer 2 heeft op Cadell Evans. Dus Nibali zit redelijk rustig in dat peloton. Waar Sanchez, de oud-Olympisch kampioen, inmiddels ook uit is gedemarreerd. Samuel Sanchez. Maar helemaal vooraan rijdt dus nog altijd Giovanni Visconti. Hij heeft nog 4,3 kilometer. ...te klimmen op de Galibier. Hij rijdt langzaam maar zeker dus in de sneeuw en in de wind. Het is afzien, het is koud. 4,3 kilometer heeft Fiskontri af te leggen. En dan is hij binnen op de Galibier. Mocht er nog twijfel zijn geweest de afgelopen week of Rafael Nadal ooit weer op zijn oude niveau was, hij liet het al overal zien. Maar vandaag verpulverde hij werkelijk in de finale van het tennistoernooi in Rome op het Greffel zijn oude compaan Roger Federer. 1 uur en 8 minuten had hij nodig om in 2 sets 6-1 en 6-3 de titel in Rome naar zich toe te halen. En dus is hij weer een van de favorieten voor het Parijse Greffeltoernooi. Dit is Radio 1. Het is bijna half zes, zometeen het uitgebreide weer. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws met Mark Visser. In Koten, bij wijk bij Duurstede heeft de politie twee lichamen aangetroffen. Meldt de politie op Twitter. Lichamen zijn gevonden bij Hoekse Dijk. Hun identiteit is niet duidelijk. De politie doet onderzoek. En de politie Utrecht kan niet bevestigen of het om de twee broertjes uit Zeist gaat. In Tunesië hebben politie en leger in twee steden strijd geleverd met radicale moslims. Aanleiding voor de rellen was het besluit van de overheid om een congres van de extremistische groepering Ansar al-Sharia in de stad Kouroum te verbieden. De radicale groepering wordt verdacht van betrokkenheid bij aanslagen in Tunesië. De bijeenkomst zou de veiligheid en openbare orde in gevaar brengen, al dus de autoriteiten. En na een wekenlang beleg is het Syrische leger begonnen... aan de bestorming van de stad Koesar. Zeker 16 mensen zouden zijn omgekomen. Koesar is belangrijk voor het regime van Assad... doordat de stad op de doorgangsroute van de hoofdstad Damascus naar de kust ligt. Voor de rebellen is Koesar ook van strategisch belang. Want daaruit kunnen ze vrijelijk de grens met Libanon oversteken. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Peter Kuipers-Munneke. In het noorden en midden van het land was vandaag veel meer bewolking aanwezig dan voorspeld was. In het zuiden is het daarentegen erg zonnig. Ja, en onder die bewolking in het midden en het noorden blijft de temperatuur ook achter. Het is daar een graad of 12 of 13. In de rest van het land kan het kwik nog oplopen tot 18 of 19 graden. Vannacht dan neemt de bewolking verder toe en kan het in het zuidoosten wat gaan regenen. Op de Noordzee ligt vannacht ook een kleine storing. Die kan in het noordwesten voor wat motregen zorgen. Het koelt af naar ongeveer 9 graden. Morgen, dan verloopt de dag overwegend bewolkt, alleen in het noordoosten van het land is kans op wat zon. Op veel plaatsen gaat het regenen, de meeste neerslag valt in het oosten en zuidoosten van het land. Het wordt in het zuiden niet warmer dan een graad of 14, in Groningen zou het nog 18 graden kunnen worden. De rest van de week is het wisselvallig en van tijd tot tijd vallen er stevige buien. Het koelt in de loop van de week af naar zo'n 11 tot 12 graden. Radio 1, NOS langs de lijn. De laatste 25 minuten sport gaan beginnen in Bloemendaal... want daar ging het vandaag natuurlijk allemaal om de finale van de Europa League... tussen Bloemendaal en Dragon uit België... maar het ging natuurlijk ook om de grootste Nederlandse hockeyer aller tijden... die vandaag zijn laatste internationale wedstrijd speelt. We hebben het over Teun en Nooyer, Geert de Groot. Ik uh, herhaal even, Teun, de aankondiging van Tom van het Hek... ook niet een van de minsten, ja, die zegt... vandaag was het afscheid van de grootste hockeyer van Nederland aller tijden. Uh, er komt heel veel op je af op dit moment. Het ja. is één chaos. Ik ben blij dat je even tijd hebt om met mij te praten daarover. Ja, ja het is ongelooflijk. Uh... Ongel... Ja, kijk op het veld. Maar, maar dit is wat hockey is. Ik bedoel, het is één grote chaos. Al die kinderen lopen lekker door elkaar heen. Zij zijn aan het hockeyen. Ja, dat herken ik van vroeger. Als ik naar Tom van der Hek ging kijken in het Wagenstadion. In de rust snel de hek over. Uppethe, meteen, meteen... Uh... Even tien minuten die balletje in en weer halen met mijn broers. En als dan uh, de wedstrijd van Niels Helter weer begon, snel eraf. Nou, dat, dat zie je hier nog steeds. En ik ben blij dat hockey uh, nog steeds zo is dat het altijd nog, uh, nog, nog kan. Hockeysport heeft ongelooflijke ontwikkeling doorgemaakt in die twintig jaar. Uh, maar ik denk zeker ook een hele, een hele positieve ontwikkeling. We hebben een aantal schitterende evenementen gehad. Hè, waaronder het WK, denk ik in 1998 in Utrecht. Waardoor uh, hockey echt populair uh, is geworden. Echt ook bij een breder publiek. Nou, en ik denk dat dat volgend jaar nog een keer gaat gebeuren met het WK in Den Haag. En uh, ja, dat, dat doen we met elkaar. En daar kunnen we denk ik uh, ongelooflijk trots op zijn. Dit is jouw clubteun. Zo sta je ja. er ook bij hier op het balkon van het clubhuis. Ja. Je had eerst wat moeite met me mee te gaan. Dan ik, ik moet eerst naar, naar de spelers, en... ja. maar de spelers zijn hier ook boven. Ja, en dan geluk. heb je nu het mooiste uitzicht op jouw club, op jouw Bloemendaal. Ja, het mooiste uitzicht is natuurlijk eigenlijk als je op het veld staat tijdens de wedstrijd. En die die, die, bloemen, die ondersteunen je ondersteunen. Ja, dat, was, dat is gewoon zo'n waanzinnig mooie sfeer uh, dit weekend. En uh, ja, als team is het gelukt om, uh, ja, om ons publiek te, te belonen. Voor, uh, voor de steun in al die jaren. En uh, we hebben hier gewoon de mooiste prijs die in het clubhockey kan winnen. Hebben we hier gewonnen. En uh, ja, daar zijn we als elftal zo ongelooflijk blij mee. 19 mei. Afscheid Teun de Nooijer. Euro Hockey League winnen. Dat was het scenario. Hing dat boven je bed de afgelopen maanden? Ja, een beetje wel. Het mag duidelijk zijn dat... Uh,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 Terwijl de duchters van Teun de Nooijer, daar gaat het nu verder om, hè, om de dochters? maar even terug naar Amsterdam 2-0 achter, ja. dacht je toen van, het is gebeurd. Nou, het, was, het was zeker op het randje, uh, nee, we waren er gewoon ongelooflijk uh, nou, niet, niet tevreden over, waren. volgens mij moeten we iets, uh, we moeten het grap Nee, We waren over de eerste helft natuurlijk niet tevreden en uh, we hebben elkaar in de rust even goed toegesproken. Of, uh, of dit alles was wat, uh, wat we konden. En uh, nou, we hebben denk ik uh, vanaf dat moment laten zien dat we, dat we meer konden. En, uh, maar het was close en ook vandaag, uh, maar het is gelukt. Hij was mooi teun hè, vandaag, die Europa, uh, cup, noem ik hem nog maar even. Ja, mooier kan je niet krijgen. Oké, okay, vanavond praten we wat langer met elkaar. Okay. Dank je wel. Ga lekker feest vieren. De Balkonzeilen. De Balkonzeilen. Ja. Gerard de Groot en de Balkonzeilen. <gij> voor de middag. Ik meldde er even dat West bromens Albion <gij> tegen Manchester United... in de oh Ja, de graag. en, dat, en nat, dat is he, goed. Dat, dat er een 0-3 staat voor uh, Manchester United... en dat er een van die goals uh, zojuist juist heeft gescoord... door Alexander Butner, die dus wel in de basis stond. Dan gaan we gaan weer fietsen, Sebastian Timmerman. Want dit is waarom, wat er ook altijd gebeurt... we allemaal naar wielrennen kijken. Oi oei, Wat een weer en wat een... Hero Week. Op de flanken van de Galibier. We gaan er niet helemaal op tot 4 kilometer onder de top. En Wilco Kelderman is op komst. Jawel, de jonge Nederlander. 22 jaar is hij. Tweedejaarsprof. Vorig jaar gedemuteerd bij Rabobank. Nu rijdt hij voor de opvolger voor Team Blanco. Rijdt op dit moment op de derde plaats in de etappe. Was dus gedemareerd uit het peloton. Kwam langzamer zeker bij Pieter Wening. Heeft Pieter Wening inmiddels achter hem gelaten. En is op weg naar de nummer 2 in de rit naar Marte Matteo Rabottini. En Rabottini volgt op zijn beurt een minuut achter de leider, achter Giovanni Visconti... die de laatste twee kilometer is ingegaan in de sneeuw. Het is weer waar denk ik zelfs Sven Nijs en Lars van der Haar... in de winter van zouden zeggen van... hoe moet dit nou als ze een veldrit gaan rijden? Maar het ligt allemaal op de flanken van de Galibier. En Visconti lijkt er nog altijd een goede tred, een goed tempo... op na te houden tussen het publiek dat er staat door. Dat arme publiek dat de hele dag er heeft moeten wachten... en nu dan in ieder geval de koploper even langs zien komen. Visconti dus aan de leiding achter tienhonderd meter nog te gaan tot de finish. Rabotini op 1 minuut en 5 seconden. Dan daarachter Wilco Kelderman. En die wordt achtervolgd door euh, nou niet alleen meer door Samuel Sanchez. Die wordt al achtervolgd door de groep met de gele trui zien we nu. En daar gaat Nibali zelf. Nibali gaat nu in de contra-attack. Vincenzo Nibali. Gisteren werd hij tweede in de eta etappe. Achter Mauro Santambrogio heeft zijn ploeggenoot het werk laten doen. Tot dus zo'n 2 kilometer in zijn geval. Onder de top is gedaan. Ik denk dat dit Scarponi is die hij die met, met zich meekrijgt. En uh, daar komt ook Evans weer terug aansluiten. 1600 meter nog te klimmen voor de koploper. Die hebben we nog altijd: Giovanni Visconti. Goeie paal, mooie goal. Dan wordt hij ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en een intikker? Oh, oh, oh. De Eredivisie. En die goal. Oh, oh. Alle wedstrijden van vanmiddag. We beginnen in Enschede. FC Twente tegen FC Groningen eindigt in 3-2. Die bij de rust was 1-2. Het eerste duel was ook al 1-0 voor Twente. Dus Twente gaat door naar de finale van de playoffs voor een Europa League ticket. 1-0 werd het door Bravheid. 1-1 Braafheid in eigen doel. 1-2 Kierum, 2-2 Gutierrez en 3-2 Chatley. Twente-trainer Alfred Schreuder komt opgelucht ademhalen, want gemakkelijk ging het niet. Nee, kijk, uiteindelijk is het nog ben je wel verdiend door natuurlijk. Maar uh, ja, op een gegeven moment knijp je toch nog even op laatst.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 Ik heb er alles uitgehaald. Eh, enorm veel energie in gestopt. heeft eh, heel veel gekost dit jaar eh, voor, voor, voor de trainer. En, eh, dus ik ga even lekker op vakantie nu. Ja, Maaskan weet nog niet bij welke club hij volgend seizoen aan de slag gaat. Vooral voor Schreuder zit het er nog niet op. Want voor hem is een Europa League ticket nog een mooie prijs. Ja, precies. Ja, we zijn er nog zeker niet. Maar uh, het is natuurlijk ontzettend belangrijk voor de toekomst van Twente... dat we Europees halen. En uh, de spelers moeten dat ook als een prijs zien. Voordat we naar de tegenstander van FC Twente gaan in de finale. Eerst even naar Frank Wielaert bij Rode de Graafschap. 47e minuut. Malki maakt zijn derde van de middag. Hij zorgt voor de 4-1 voor Rode SC tegen de Graafschap. Dat nog wel op een 1-0 voorsprong kwam in deze wedstrijd. Het schudde daarmee ook meteen Rode SC wakker. En sinds Rode SC wakker is, is het 3, 4, 5 klassen beter dan de Graafschap. Dat kansloos is in deze middag. Een hoekschop. Malki. Maakt er via een kopbal 4-1 van tegen de Graafschap. Dwars door de benen van Terrel heen. Dat ook nog eens een keertje. Drie keer dus, Malky. En één keertje uh, de moerje. En nog een keer de score geopend door Calvete. Het is 4-1 in Limburg. Ja, en FC Twente heeft zich dus geplaatst voor de finale van de play-offs voor Europees voetbal. Tegenstander moet komen uit Utrecht tegen Ereveen. En daar mogen wij met potlood toch al Utrecht invullen, Bas Tegeler. Ja, het is 1-0. Dat uh, oog nog wat mager. Na nu 54 minuten de goal van Toornstra had in het begin van de tweede helft 2-0 kunnen zijn als uh, gouden leeuw. Dat klinkt dan misschien gek wat slechter zou hebben gemikt, want die tikte de bal van de voet van Moelenga af. Was gewoon bijna een eigen doel. Dat liep maar net goed af. Even daarvoor had Van der Gun nog geschoten uit de moeilijke hoek, maar wist Noordveld nog te redden. Van Bast heeft gewisseld in de rust, checkt naar de kant van La Para erin. Dat betekent dat er voorin weer drie staan. Maar omdat Utrecht met vier mensen op het middenveld speelt, kun je het daar eigenlijk niet één weghalen. Dat heeft hij ook niet gedaan. Meneer speelt in het tweede bedrijf nog met drie mensen achterin, 3-4-3. Het systeem van Herenveen in de tweede helft. En dat betekent dus druk aan de ene kant, maar ruimte aan de andere kant. En dan is de vraag wie profiteerde eerder. Voorlopig lijkt het er dus op dat dat Utrecht is. Maar het is nog 1-0. En dat betekent dat Herenveen met één goal terug is in de wedstrijd. En met twee goals gewoon in de finale van de play-off staat. Dus alles is nog mogelijk. Zeker als van afstand nu Gouwe gaat schieten. Maar dat schot wordt geblokt door Utrecht. En zo blijft het 1-0. Gaan ja, naar de promotie-degradatie-playoffs? Want die zijn natuurlijk ook nog in volle gang. Nog, uh, ja, Als je deze ronde wint, nog een ronde te gaan. Maar eerst moet je deze doorkomen. En Ahead Eagles deed dat door VVV met maar liefst 3-0 te verslaan. Bij de Russen was het 0-1-0. 1, 1 -0, Dus Antonia, Promes en Kolder in de slot slotwaasen 2-3-0. Eerste duel: winst 1-0 voor Ahead Eagles. Kortom, degradatie voor VVV. En met zo'n uitslag valt er op die degradatie niet zo heel veel af te dingen. Moet ook de trainer Ton Lokhoff toegeven. Ja, dat, als je afdaalt, dan, dan, dan na een lang seizoen... je hebt 40 wedstrijden gespeeld, nu twee wedstrijden na de competitie. En je hebt, dat, uh, je hebt dat niet gered. En dat is heel vervelend. En, en nou ja, ook, ook deze wedstrijden, dan, dan gaat het om het echi en, en, en we hebben dit zo vier keer tegen go Ahead gespeeld... En, en niet één keer gewonnen. Zij Ton Lokhoff, en is de grote vraag... Ton, ben je eigenlijk ook van plan om VVV in de eerste divisie te gaan coachen? Ja, ik heb nog, oh. een, ik heb nog een jaar contract. Ik, uh, ik zeg, vorig jaar...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 Voordat we naar de andere wedstrijden gaan om promotie en degradatie... eerst even naar Sebastian Thijlman, want de finish is aanstaande. Giovanni Visconti zit helemaal voor op zijn zadel. Hij trekt zich werkelijk naar voren. Moet nog 230 meter ongeveer. En dan is hij er bij dat monument van Marco Pantani. Dat staat daar op de flanken van de Galibier. Omdat Pantani daar in 1998 demarreerde. En Jan Ulrich onder andere in die dopingtour op een grote achterstand zette. Hij is er dus bijna, kijkt achterom, 150. 50 meter nog voor Giovanni Visconti. Daarachter is de hele boel bij elkaar gekomen. De groep met favorieten is neergestreken op Rabottini, op Wening en ook op Kelderman. Dus één vroege vluchter rijdt er nog vooruit en die gaat het redden. Giovanni Visconti zit namelijk in de laatste 100 meter. Hij is drie keer Italiaans kampioen geworden. Maar hij gaat hier toch de grootste overwinning behalen uit zijn carrière. Daarachter uit de groep de favorieten zijn de Colombianen weer gedemareerd. met Betancourt onder andere en met Duarte. Maar dat gaat om de ereplaatsen, want de ritwin Gaat op de Galibier. Op de flanken van de Galibier. In de sneeuw. Naar Giovanni Visconti. En die heeft nog tijd om met beide armen los. En de vuisten omhoog over de finish te komen. En dan direct na de finish. Dan valt hij ook daadwerkelijk stil. Hij is een seconde of tien binnen in het groepje. Met Nibali en met Evans. Ontwaar ik zo 1, 2, 3. Geen Nederlanders meer. Ik heb het idee dat ook Kelderman daar inmiddels uit is gelost. Terwijl de Colombianen Betancourt en Atampuma. onderweg zijn. Na de strijd om de tweede plaats met volgens mij ook de pol Niemiec daarbij. En Visconti dan nu ter aarde is gestort. Het is uh, Maiska of Niemiec die tweede gaat worden in uh, deze etappe. Er komt nog een uh, sprintje aan in ieder geval daarachter. En het is Niemiec uh, die het net niet redt. Het wordt ja, weer Betancourt. Betancourt komt er nog overheen. Voor de derde keer in de Giro wordt hij een keer tweede. Niemiec wordt derde. Maiska wordt dan vierde. Nibali nu ook over de streep op 53 seconden betekent dat er voor het algemeen klassement helemaal niets verandert. Nieuwe Lieber houdt het roze. En de ritzegen op de Galibier gaat naar Giovanni Visconti. Keren wij terug naar de promotie degradatie -wedstrijden. VVV degradeert dus, Goal Eagles gaat door... en Goal Eagles speelt nu om een plekje in de Eredivisie tegen Volendam. Want Volendam was in twee wedstrijden te sterk voor MVV. De eerste wedstrijd werd al met 1-0 gewonnen... en vanmiddag werd het aan de dijk 3-1 die uh, bij de rust was een stand 1-0 door een goal van Kramer. Na de rust Marengo met 2-0. Veldmaten maakte het nog spannend. 2-1 en Muren zorgde voor de 3-1. En Volendam speelt donderdag eerst thuis tegen Go Ahead. doet mij deugd, maar laat lang zijn dat er nog een Muren een doelpunt maakt. Dat is toch altijd <laughs> mooi voor het gevoel. Sparta had al een 4-2-voorsprong meegenomen vanuit Helmond... door met 4-2 van Helmond Sport te winnen. Vanmiddag geen echte problemen meer. Ze kwamen 1-0 voor tegen Helmond thuis. Bij de rust was het 0-0. Varela maakte 1-0. En Guventje redde de eer, maakte 1-1 zo' vijf minuten voor tijd ongeveer, maar dat deed er dus niet meer toe. En Sparta gaat spelen tegen de winnaar van Roda de Graafschap. En daarvan mogen wij wel zeggen dat het Roda gaat worden. Want die staan met 4-1 voor, drie keer Malky en één keer eh, tot nu toe de moesje... die inmiddels geblesseerd is uitgevallen. Oh, weer een telefoontje. Ja, het is misschien het handigste, Tom, dat jij hem... Moet ik hem opnemen? ik uh, jij hem beter kan opnemen, ja. Langs de lijn, Tom van de Hek, goedemiddag. Hallo. Oh. Hallo. Waar is dat meneer Hek? Hé, hey, kijk, is het meneer De Bruin hey. of niet? Met Henk De Bruin ja. Ja, uit Vedendaal nog steeds ja, het, of niet? Nee, nee, nee, ja, uh, ik woon tegenwoordig in uh, Bulgarije. He. Oh, we zijn uh, verhuisd. We zijn ja, verhuisd. Ik, uh, ik zit in de burgerservice nummers. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, dit is een hele enclave he, waar ik woon tegenwoordig. Nieuwe carrière gemaakt, ja. Zeg maar. Ja, en ik heb een heel uh, leuk uh, wijkje hier in Sofia. Dat heet uh, Declaratia. En uh, naast mij woont onder andere die van Keulen, die ken jij ook wel, hè? Nee, nee, nee Die nee. van de SNS Reaal. Ik, ik, ik, ik, ik haak een beetje af, meneer. Het nee, is dus, dus ja, mijn nee. nieuwe werk over twee <laughs> weken, moet ik het allemaal weten. Maar nu doe ik nog de sport gewoon, o, o, zo, hoor. Hoezo uh, nieuwe werk? Ik Kijk, zit nog bij de Bulgaar, Bulgaarse competitie, zit ik dan nog meer. CSKA, Sofia en zo. Ja, ja. Maar u, u, uh, ik heb gehoord hier dat u weggaat. Ja, dat klopt, meneer De Bruyne, dat klopt. Zijn, uh, zijn de zakken gevuld? Nee, de zakken zijn helemaal niet gevuld. We hebben gewoon met enorm veel plezier hier mogen werken. Twintig oh. jaar lang en allerlei dingen. En nu gaan we, zoals dat zo mooi heet, wat anders doen, hè? Ja, Oh ja? Ja. Maar ik dacht, u was toch huisarts? Ja, ben ik ook ooit geweest, dan meneer kan de kan toch goed uh, declareren? Jawel, dat hebben uh, wij lakker geen lakker problemen lakker mee gekregen in het leven. Maar dan hoef je je zakken, je zakken nog niet mee, dan mee te vullen. vullen. Nee, nou, Als je netjes declareert waar je recht op hebt, dan zakken vullen. Hoe, hoe noem je dat? vul je je zakken niet, meneer de nee, heb je het hier niet Daar heb je het niet goed gedaan, Nee, daar moet, ja, moet ik nog zo hard doorwerken. Ik moet me 55 nog solliciteren voor een nieuwe baan, zeg. Wat ja, denkt ja, u? Ja. Ja, Dat ja, nou, ja. valt niet mee hoor. Als ik dat aan uh, Jos van Rij, dat is mijn buurman, <laughs> als ik dat aan hem vertel, dan, uh, dan gelooft hij me niet hoor. Nee, ik moet nu voortaan gewoon om half vijf mijn bed uit, dus dat is niet een teken dat je zegt, uh, die is al uh, zakken gevuld, hè? Oh, je gaat rechtstreeks uit de kroeg naar je werk? Ja, het gaat in één keer door tegenwoordig. <laughs> oh, okay. Gewoon hoeven we niet meer, ook niet meer, een uh, beetje shoot er nog in en dan gaan we in één ja, keer door. Ja. Maar wat ga je dan doen? Uh... Nou, gaan wij een programma presenteren, dat gaat over nieuws en actualiteit en zo. Hè. Dat laat ben, zich... Ben uh... nee, bij NOS? Uh, nee, dat heet BNR, meneer De Bruin. BNR. De B van De Bruin, zeg maar, de ja. N van Nederland en de R van Radio. Oh, ja. oh dat, is, uh, dat is dat stationnetje waar... Uh, daar zit die schoren ook, toch? Wie? Die uh, Die schoren. Die vroegen van. hallo, hola, cappuccino. Oh, ja, nou, nou, nou, nou, o, George Freulich, hè? Ja, dat ja, werd al. George Freulich, ja. u, u bent er echt ja. een beetje uit. Ja, die is baas daar zelfs, hè? Is die mijn is baas. Jouw baas ja, dat hebben we helemaal niet goed gedaan. Ja, het is, het is wat, hè? Het is allemaal wat. Jongen, jongen, jongen, wat kan jong. er toch verkeerd lopen? Ja, het kan. Eh. Eh. Ik ben toch blij dat u nog even aandacht. Het is wel 15 jaar geleden dat u altijd belde. Toen Jos Verstappen nog Formule 1 en zo, hè? Die tijd was het Nou, die stond in de grindbak Ja, die deed mee dan, zeg maar. En gingen ze met een heel tankstation vandoor en zo. Maar tegenwoordig maar er één die achteraan rijdt, ja, dus is ja, ja. Nog niet zo, in dat opzicht is er niet zoveel veranderd. En hoor. daarna is hij in het kickboksen gegaan. Ja, zo, dus het is in al, allerlei opzichten. Opzicht, ja. uh, in elkaar gaan rammen. Het kan altijd nog slechter, ja. meneer de Rijn, ja. Nou ja, dan, uh, ja, ik heb er zelf niet veel verdusie in, nee. in uw carrière, maar uh, <laughs> dan wens ik u het allerbeste en uh, ja, dan, ik kan het bijna niet uit mijn bek krijgen, maar dan... Uh, ja, dan, dan ga ik u toch missen bij langs Ja, ik vind het toch fijn dat u nog ja. even belt met dat schoteltje op uw dak daar. Ik ben doe. toch een beetje aangedaan dat u mij gebeld hebt. Nou, dan hoop ik dat we elkaar nog eens zien. En anders bellen we niet. Gewoon. Ja, oké. Okay. Dag meneer ik. Henk Hallo, de Bruin. Ja? Uh, heb u nog vrijkaarten voor uw broer trouwens? <laughs> altijd over te bellen. We doen we even buiten de uitzending, meneer de Bruin. Als u, uh, als u reclame voor mij wil maken, dan is... Uh, de slogan is, lig je leven in puin, uh, bel dan Henk de Bruin. Uh, of www.henkdebruin.bu, Bulgarije. Dank u wel. Tot ziens. prettige middag. Dag. Dag. <laughs> ja, we gaan toch maar weer over iets heel anders. We gaan maar even naar Bas Tiggelen FC Utrecht... tegen Veen om een Europees ticket. Als uh, El Ganassi nog bij de les is, dan staat het na 63 minuten 1-1. Maar El Ganassi is met zijn gedachten heel ergens anders... en daarom staat het in de Galgenwaard nog 1-0... Hij wordt door de verdedigers van Utrecht totaal over het hoofd gezien. De voorzet vanaf de rechterkant ploft eigenlijk overal aan voorbij. En voorbij de tweede paal komt hij in de loop van El Ganassi. Die kan hem eigenlijk afvuren richting het doel. Dat zou een kansrijke poging zijn geweest automatisch. Want dus niemand meer in de buurt. Maar hij schiet een mijlenver naast. Raakt de bal volkomen verkeerd. En alsof Van Bastelen niet meer in gelooft. En zijn lichaamstaal spreekt misschien wel boekdelen. Reageert de trainer niet eens. Die heeft in de eerste helder wel een paar van die momenten gehad. Dat hij zich omdraaide uit frustratie of uit boosheid Een handgebaar. De handen omhoog, maar nu geen enkele reactie. En dat voelt alsof Van Basten denkt: dit gaat hem niet meer worden in de Galgenwaard. Dat kan dus maar best als het een keer mee zit. En als zijn aanvallers wakker zijn. Vim Bogenson een paar minuten geleden schoot uit een moeilijke hoek in de handen van Ruiter. Zo zijn er wel wat mogelijkheden geweest voor Herenveen. Niet veel, kleine dingetjes. Maar Van Basten is er maar weer bij gaan staan en hoopt dat als een ploeg er liever voor. Kan zorgen dat de ploeg wat vaker en veelvuldiger in de buurt van dat doel komt van Utrecht. Nu weer El Ganassi van de Marel Tuint in een lichaamscheinbeweging. Dan wil hij naar binnen draaien. Dan staat hij op Mortenson. En kan Utrecht uitverdedigen. Wordt het nog spannend? Dat is de vraag. Het antwoord komt binnen nu en een half uur. Voorlopig is het 1-0. Slecht uitverdediger van Utrecht trouwens nu. Waardoor Heerenveen even denkt het profiteren. Maar ook dat loopt voor Utrecht goed af. Hoewel El Ganassi kan nog schieten van afstand. El Ganassi draait weer langs vier man. Laat het schieten dan over aan anderen. En zo loopt de aanval eigenlijk wat langer door dan ik me had voorgenomen. Zeker als het schot dan uh, tegen de rug van Bulthuis aankomt, is de Angel er wel uit. 1-0. Venlo lukte het niet, Maastricht lukte het niet... dus wordt de eer van Limburg overeind gehouden door Kerkrade. Dat heet geloof ik ook anders tegenwoordig Frank Wielaert... maar uh, ik ben een beetje nostalgisch vandaag. Dus Roda, <laughs> Kerkrade, blijft erin voorlopig. Hè? Jij mag, er voorlo Jij mag vandaag in ieder geval alles zeggen. Landgraaf <laughs> heet het tegenwoordig. He, <laughs> Inderdaad. Rodi JC 4-1 tegen de graafschap. Rodi JC uh, blijft erin, zoveel is zeker... We zitten met z'n allen geduldig te wachten tot Roda bereid is om er 5-1 van te maken. De Graafschap op alle fronten overklas nog wel twee wissels doorgevoerd bij de rust. Ties Evers is er ingekomen. Dat is een rechtspek. Om daar wat meer evenwicht te krijgen. Met name aan de linkerkant. Want Lazic verkaste van de rechter naar de linkerkant. Omdat het daar geen enkele grip was op Hupperts. Maar ook Lazic lukt dat totaal niet. El Hassanoui is nog bijgekomen in het punt van de aanval. Maar ook die hebben we in deze wedstrijd nog niet gezien. Zoals de Graafschappen sowieso het hoofd in de schoot heeft gegooid. En dat is op zich te begrijpen. Want Roda is zoveel beter sinds het de 1-1 heeft gemaakt. En dat drukt het ook keurig uit in de score. Na een uur is het 4-1. Sun. And when his daddy would visit, he'd come along When they gather round and started talking Pastor Billy would take me walking Out through the backyard we go walking Then he'd look into my eyes Lord knows to my surprise The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man see so what he was Everything is alright. Bijna de eerste plaat die ik mocht afkondigen bij NOS. Eh, ooit stoer door Hek van de Dam. En nu is het volgens mij de laatste. Dank voor alle eer. Het was uh, Son of a Preacher Man van Dusty Springfield. Dat weten we nog net. Ja, ja, ja, en we dachten daarmee de cirkel maar een beetje rond te maken. Um, want inderdaad, uh, we zijn bezig met de laatste minuten van Tom van het Hek op uh, Radio 1. Afgelopen vrijdag nam je al afscheid als dagelijkse klankbuis in de ochtend op uh, Radio 1. En nu dus een vaarwel op de zondagmiddag, na uh, precies 20 jaar. Uh, toen begon jouw carrière in de avond, uh, in 1993, het Hek van het Dam. Het enige aparte avondprogramma van Langs de Lijn. En dat was een soort van, uh, van maatkostuum, passend bij de aparte creatieve invalshoeken... die jou ook hebben gekenmerkt als hockeyspeler en coach. En na vijf jaar kwam daar Radio Tour de France bij. En iedereen vond het eigenlijk heel logisch. Um, en zo keek ook niemand vreemd op toen jij in 2000 de zondagse middaguitzending van Langs de Lijn ging presenteren. Een hele generatie van radioluisteraars is met jou opgegroeid. En uh, ja, de eerste negen jaar vormde je een vast duo met Govert van Brakel. En jij was maar wat blij met een ADO-aanhanger. Ja. Want dan ging jij met jouw Ajax aan het einde van de middag toch wat vaker lachend naar huis. Hè? <lacht> nou ja, en het werd nog erger met de laatste vier jaar een Willem II-supporter uh, naast je. Uh, je hebt wel die volle periode uh, op, de, op de zondag de cues van eindredacteur Bram Jaar op je oor gehad. <lacht> uh, wat ons vooral zal bijblijven is jouw ongedwongen manier van presenteren. Jouw ongedwongen manier van handelen. De humor. En zeker de gniffel om je eigen grap, hè. Ja, ik hoor ze zelf ook voor het eerst al <laughs> natuurlijk. Je gezeur over, over platen die, uh, die alleen maar mogen worden gedraaid in een winkelcentrum. Maar bovenal je vakmanschap en niet onbelangrijk als je als duo presenteert de, de gunfactor. Uh, drie dingen weten wij in ieder geval met z'n allen zeker. Uh, jij gaat het uitslapen missen. Uh, jij gaat zeker de sport missen. En wij gaan jou missen. Dus namens iedereen bij de NOS, dank voor de afgelopen twintig jaar. Nou, dank voor alle warmte die mij deze middag ten deel is gevallen door op allerlei manieren toch een klein beetje de uitzending in het teken van mij neer te zetten met muziek, met ontzettend aardige mensen die hebben ingebeld. Het is ook een mooi moment om de NOS in alle oprechtheid enorm te danken voor de afgelopen twintig jaar, de enorme kans die ze mij hebben gegeven om het vak van radiomens te mogen ontwikkelen. Ik wil ook al die luisteraars en al die mensen, want daar maken we de programma's uiteindelijk voor bedanken. Ik heb ontzettend veel reacties gehad de afgelopen weken op allerlei manieren. Fietsgroepjes die stil in het dorp en zeiden dat jammer en zo. Uh, het leven gaat overigens gewoon verder en daar wil ik ook nog wel iets over zeggen. Het instituut uh, langs de lijn, het instituut sport, het instituut studio Sport is zodanig groot. Ik heb een sportarts en dan zeiden wij altijd de club is groter dan de speler en gelukkig is dat zo. NOS is een heel groot instituut langs de lijn, is een fantastisch instituut en ik ben ontzettend trots dat ik daar zo lang deel van heb mogen uitmaken. Maar wees gerust, langs de lijn zal altijd kaarsrecht over en blijven. En uh, ik ga ontzettend veel dingen missen, maar ik ga langs de lijn ook één ding toevoegen. Ze hebben er in ieder geval, ook al wordt het wat minder, weer één nieuwe luisteraar bij. Want elke zondagmiddag zit ik aan de radio. Een kort laatste woordje in deze uitzending is voor... jij noemt hem zelf al de grootste hockeyspeler ooit. Teun de Nooye. Teun, goedemiddag. I call you when, uh, when it's ready. Teun? Nee, Teun de Nooier is er helaas niet. Die zou even nog het woord richten tot jou. Nou, dat hadden wij mooi gevonden als uh, laatste woorden in deze uitzending. Uh, gaat helaas niet lukken. Uh, wil jij nog een, een laatste woordje richten? Nou ja, laten we het gewoon afsluiten. Dat, uh, dit was Langs de Lijn. Zometeen gaat het gewoon weer verder op deze zender met het Radio 1 Journaal. Daarna de altijd geliefde collega's van de VPRO. En vanavond natuurlijk ook tot nog Langs de Lijn. Lekker kaarten over alle sport van het weekend. Het gaat u allen goed. Het was mij een grote eer. Dank. De medische zorg in Griekenland is door de crisis helemaal uitgekleed. Mensen moeten zelf op zoek naar hun medicijnen, naar hun verband. Duizenden Grieken zijn aangewezen op noodhulp. Access to health has become something like a luxury. De gezondheid hier is een luxe product geworden. En dat zou het eigenlijk niet moeten zijn, want het is een mensenrecht. En dan vallen neonaties ook nog ziekenhuizen binnen. Ze komen altijd met 30 man in soldatenuniform. Ze hebben knuppels bij zich en helmen. Een reportage